De twee rivaliserende Palestijnse groeperingen sloten maandag in Qatar een akkoord. De nieuwe regering krijgt zeggenschap over zowel de westelijke Jordaan-oever als de Gaza-strook. De huidige Palestijnse president Abbas wordt premier van de nieuwe regering. Hij moet nieuwe verkiezingen voorbereiden. Israël ziet Hamas als een terroristische organisatie. Hij liet premier Netanyahu al weten dat Abbas moet kiezen tussen vrede met Hamas of vrede met Israël. Als laatste Beatle heeft nu ook Paul McCartney... zijn eigen ster op de Walk of Fame in Hollywood. De ster ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten... John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. De 69-jarige Paul McCartney krijgt de ster... omdat hij 50 jaar actief is als professioneel muzikant. Bij de onthulling waren een paar honderd fans van Paul McCartney aanwezig. John Lennon kreeg in 1980, nadat hij was vermoord... als eerste Beatle een ster op de Walk of Fame. Daarna volgden George Harrison in 2001 en Ringo Starr in 2010.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 hoe gaat het met de vissen onder het ijs, wil Douwe graag weten. En Hans wil weten of hij, als die een 0900-nummer belt en te horen... krijgt dit 0900-nummer kost 10 eurocent per minuut... of daar dan nog kosten van de vaste telefoon bij komen. En dan is er nog die vraag van Jeroen die wil weten... of in tropische gebieden waar mensen geen sokken en schoenen dragen... of in ieder geval geen sokken, de teenagels sneller groeien. Als je het weet, bel dan even 0800-1121 of mail naar nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaatje-nachtzuster en er is een chat bij dit programma. En die vind je op www.nachtzuster.net. En daar vind je ook alle openstaande vragen nog eventjes op een rij. Altijd makkelijk. Weet je een antwoord? Bel dan nu 0800-1121. Now, one last diamonds in his pockets, and that's so great. Now, this. One. Your Majesty, forget the king and marry me. Mooie zin is dat uit de Two Princes, dat je net hoorde op Radio 1. Bart, goede nacht. nog even met, uh, met Bart uit uh, Het ging over de 0900 nummers. Ja, en Hans die vroeg ook specifiek of jij even wilde bellen. Dus ja, misschien moeten jullie okay. toch een keer nummers uit gaan wisselen. Ja, ja, ja dat is oké. Okay. <laughs> um, prima. Maar goed, hoe het ook zij, het is dramatisch. Het is werkelijk echt hopeloos, zo vreselijk als dat is. Uh, wat die persoon uh, wilde weten... Kijk, voor zijn, als je met zo'n vaste lijn belt, dan heeft hij geen probleem. 10 cent is gewoon 10 cent. Ja. Maar als, als je dus een 0900-nummer belt, dat zijn over het algemeen service-nummers. Dus dat ja. zijn bedrijven en instellingen en nou ja, dat kan van alles en nog wat zijn... En dan wordt er dus inderdaad gezegd van: oké. Okay, uh, dit nummer kost 10 uh, eurocent per minuut. Uh, plus de uh, kosten voor je mobiele telefoon. Ja. En dat is dus werkelijk dramatisch. Want dat is nog steeds niet veranderd. Uh, dat is al jaren. Zijn mensen daarover bezig? Want als jij een, met bijvoorbeeld een prepaid. Ik ben ook specialist was ik op prepaid gebied. Dan betaal jij voor een 0900 nummer. Betaal je niet die 10 cent. Die, de mobiele kosten die je. Daarop gezet worden. Dat is over het algemeen 1,25 euro. Zo. Tot 1,30 euro. Of je de emmer leeg gooit. En dus. Als jij dus heel weinig beltegoed hebt. Dan ben je gewoon zo door je beltegoed heen. Nou, waardoor is dat ooit gekomen? Dat is doordat die um, 0,900. Uh, ...bedrijven... ...die dus die nummers hanteren... ...die verdienen niks aan mobiele telefonie... ...oftewel ze maken het super onaantrekkelijk... ...om met jouw telefo mobiele telefoon... ...die nummers te bellen, omdat ze er niks aan verdienen. Zij hebben klantenservices... ...die uh, duur betaald worden... En uh, ja, en ze maken het gewoon zo vreselijk duur dat gewoon niemand dat wil doen. Maar het nadeel is bijvoorbeeld ja de, een politiedienst of een doktersdienst die een, een, een praktijk heeft met een aantal doktoren. Die hebben ook een 0900 nummer. En als je een dokter nodig hebt dan betaal je dus ook 1,30 euro voor, om te bellen met je mobiele nummer. En dat geldt ook voor uh, nou ja, gehandicapten die, die een taxi nodig hebben. Dat zijn dan ook 0,900 nummers. Yeah. En dan betaal jij uh, 1,30 euro per minuut. En als je om 12 uur op een station staat en je hebt nog maar 2 euro beltengoed, dan ben je uit. Het is werkelijk schandalig gewoon. Maar ze verdienen er niks aan. Dat is het probleem. Ja, maar ik, ik bedoel, het is ook schandalig, maar daar waarschuwen ze tenminste nog. Want ze zeggen: Dit 0900-nummer kost 10 cent plus de kosten van een mobiele telefoon. Ja, en okay, dat kan maar dat dan. Het is wel 1,30 euro hoor, vergis je niet. het gaat ja, snel. Ja, maar goed. Uh, uh, als, jij, uh, als jij zegt: uh, weet ik, als jij een, uh, een cd speler wil bestellen ergens en je belt en ze zeggen van ja, er zijn wel kosten aan verbonden... dan ga je ook eerst uitzoeken wat de kosten zijn voordat je hem bestelt. Nee, maar, dus, nee, maar bijvoorbeeld uh, zeg maar voor blinden of mensen met een rolstoel of wat ook. Die ja. zijn van een bepaalde service afhankelijk. Dat is een ja, een precies. Nee, dat is wel en asociaal. Dan, dan, dan is het gewoon echt niet leuk als je dus om 12 uur op een, op een station staat... en je hebt nog maar 2 euro beltgoed. Dan ben je uit. Ja. En, dat, en je kunt niet kiezen voor een ander nummer. Nee, dus... daar zit wel wat in. Maar mijn vraag is nu. En dat is een beetje. Dat is denk ik ook de vraag van Hans. Ja. Want jij zegt dus. dan zegt ze. Dit, dit nummer, de kosten van dit nummer zijn 10 eurocent per minuut. plus de kosten je van een mobiele telefoon. Maar, nee, maar wat als ze dat niet zeggen? Dus als. wordt er wel eens niet gezegd? Dus de, de, kosten, van, de kosten van dit gesprek zijn. 1,50 hey, euro een beetje... nee, per minuut. Beetje... Nee, nee, nee, nee. Het is ook zo dat als je bijvoorbeeld uh, nou ja, bijvoorbeeld een gyrofoon belt of wat ook, of zo of een banknummer. Ja. Dan uh, wordt er gezet van oké, okay, de kosten van dit gesprek zijn het lokale tarief, of het ja. is 10 cent per minuut of En wat dat wel. is eigenlijk al je vaste lijn. Dan bel je met je vaste lijn, maar zodra bel je datzelfde nummer met je mobiele telefoon... dan komt er een uh, mededeling bij van, oké, okay, dit nummer kost 10 cent per minuut... plus de kosten voor je mobiele telefoon. En dan betaal je dus minstens een euro ja. extra. Ja. Nou, en dat, duidelijk. En dat is dus, dat, ze willen het gewoon ontmoedigen, omdat zij daar niet aan verdienen. Nee. Dat, ah. is de, dat, dat is gewoon het probleem. En dat is al jaren hetzelfde en er wordt ja. gewoon nooit wat aan gedaan. Nee, ja, we toch meer protesteren met z'n allen. Dat zou inderdaad moeten, want het is echt schandalig gewoon hoe ja. daar aan verdiend wordt. Ja. Het is een goede voor de consumentenprogramma's. Lijkt me wel. Voor Radar en Kassa. Ik zal het dus oh, doorgeven goed. aan de collega's. Ja, zeer zeker weten. Dankjewel, Bart. Hoi. Doeg. 0800 1121. Het is helemaal gratis en voor niks. Dat je dat even weet. 0800 1121. En dan, hou dat nummer bij de hand. Want ik heb een cryptogram voor je. En hij is zo makkelijk vannacht. Dat als je hem weet, moet je meteen bellen. Want dan kun je nog de eerste zijn en een prijs in de wacht slepen. En de opgave is als volgt. Kop van een gebied. Kop van een gebied. En de oplossing moet bestaan uit tien letters. En hij is hartstikke actueel. Kop van een gebied. Met een oplossing van tien letters. 0800 1121 Mevrouw Nieuwenhuizen. Goedenacht. Goedenacht. Mevrouw de Jong. Wat kan ik voor u doen? Ik heb uh, even nog een aanvulling. Dat schoot me te binnen. Wat de monarchieën, betreft. Ja. Hard lachen, Griekenland. We moeten het nooit uit de euro gooien... want dan krijgen we het nog armer in de volgende keer terug. Ja. Want de koning hebben ze in 1950, geloof ik, eruit gesmeten. Uh, ik weet niet meer hoe die heette, die laatste... Nee, dat weet ik ook niet. Nee, nou, ik ben heel slecht op royaltygebied. Nee, nou, het is ook niet interessant. Oh. Maar die hebben ze later, toen ze de andere regering krijgen... dat heb je wel met de regeringswisselingen. Hmm. Die maken dan niets op, me gedaan. Toen hebben ze de koning weer teruggehaald. <lacht> en, uh, nou ja, ik denk het x jaar later weer, toch weer eruit gesmeten. Zo is dat dus ook met Griekenland gegaan. Ja. Maar mag ik nog een vraag stellen? Ja, hoor. Bij een sterfgeval. Yeah. krijgen de nabestaanden te maken met de wet op de lijkbezorging. En. Uh, dan moet je je aan bepaalde voorschriften houden. Oh. En. Uh, ik heb er uh, principieel bezwaar tegen. om in zo'n kist. Geschoven te worden. Ja. Uh, uh, en uh, eigenlijk omdat er dan een heleboel hout met mij mee verbanden wordt. <laughs> ik zou graag willen weten: uh, of ik ook, dat zie je wel eens in die politie-series, dan vinden ze een lijk in het bos. Ja. En uh, dat lijk gaat in een, uh, in een lijkenzak. Ja. En uh, nou, dan word je ook luchtdicht en uh, druipdicht, de denk ik, ook verpakt. En ik wil eigenlijk graag uh, alleen in zo'n uh, lijkenzak. Want ik vind het waanzin dat er geen, met een heleboel mensen uh, nou ja, ecologisch uh, hout uh, verbrand wordt. Maar mevrouw Nieuwhuizen, u wilt wel in een plastic zak begraven worden, maar niet in hout. Ja, want plastic is er genoeg. Toch? Dat maken we ook weer van onze vuile plastic zakken, er wordt weer nieuw plastic gemaakt. Ja. En, en hout, zo'n boom, waar ze dan van die kisten van maken. Ja. Die moet, weet ik hoe Die, die dat moet weer over... helemaal groeien, ja. Er wordt bezwaar gemaakt tegen verspilling. Van de, de natuur en de hout is de natuur. In ieder geval, ik heb er om allerlei redenen bezwaar uh, tegen om in zo'n kist te gaan vinden. het... Ja. Ook dus Ook dat je in zo'n kist moet. Dus ik, ik wil graag. Uh, uh, nou ja, nogmaals, in zo'n. Want de politie hanteert die zakken ook voor gewoon transport van lijken. Ja. Dus waarom niet als je. Je laatste toch, maar niet ook in een uh, in een, in een, gaatzak, een en, leidenzak. En heeft u dit al met uw familie besproken? <laughs> Stel dat ik nog geen familie heb. Heeft u helemaal geen familie? Nou, ik ben helemaal niet zielig hoor. Ik heb nee. wel familie. Maar die uh, heeft er niks over te zeggen hoe ik dat wil. Nee, dat snap ik wel. Maar stel, het duurt natuurlijk, hoop ik, nog heel lang voordat u komt te overlijden. Maar mocht het een, een keertje onverwachts uh, gebeuren, dan onverwachts. moet wel iemand... Het is nooit onverwacht. Nou, het is bij, het is, bij sommige mensen is het wel zo onverwacht. Of zit ja. u er al op te wachten? Je moet er altijd rekening mee houden. Uh, nou goed, als u ja. er altijd rekening mee houdt... dan ja. moet er dus ook iemand zijn die ja. al weet dat u dit wil... Ja. Oh, oké. Okay. Maar goed, ik weet, je mag tegenwoordig ook in een grote kartonnen doos. Dat mag ook al, heb ik begrepen. Ze passen die wetten natuurlijk ook steeds aan. Ze passen alles aan. De euthanasiewet wordt, hoop ik, binnenkort ook weer aangepast. Ja. Yeah. Dat als je, uh, nou ja, omvalt van de dementie, dat het dan tenminste ook mag. Maar uh, en in een tedemant te zijn, mensen die later voor ik weet wat niet wat voor bedragen een grote tedemant vlechten, dat mag ook. Ja. Maar ik zou graag willen weten, ook uit praktisch oogpunt, van zo'n plastic zak hoeft geen honderden euro's te kosten. Of het ook in een klein uh, zak mag. Maar, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zit er even over na te denken, want. Uiteindelijk wordt dat plastic niet afgebroken. Dat blijft hè? Plastic dat is niet afbreekbaar, terwijl een houten kist is wel op den duur afbreekbaar. Ja. Dus, dus u vervuilt dan wel een beetje. Je hebt tegenwoordig, ik krijg een aantal tijdschriften die verpakt zijn in plastic, ja. waar speciaal op opgedrukt staat dat het afbreekbaar is. Je hebt tegenwoordig echt maar gehoord, ook plastics die uh, ja. gewoon als papier mee verbrand ja. worden. Dus zo'n dus zo zak wilt u graag? Uh, ja. Ja, ja, weet ik het wat de zak zoals de politie ook gebruikt. Dat ja, maar die zijn, ook... neem ik aan... Nou ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Misschien zijn die wel biologisch afbreekbaar. Nee, dat weet ik ook niet. Want ik neem ook aan dat ze die niet hergebruiken. Die plastics, de, de politie, ja, ik weet het alleen maar van... de. Heerlijke films. Ja. Dat vindt u en het baantje. Een bos. Ja. En dan gaat dat lijkt eerst in een zak. Ja. Ziet er redelijk stevig uit. Nou, mevrouw Nieuwenhuizen toch? U heeft er echt over nagedacht. Ja, natuurlijk. Ja. Maar en hoeveel het... jaar bent u? Ik ben 81. Oh, dat duurt nog heel lang hoor. Ja, u u dus klinkt heel gezond en vief. nog eens 81 jaar, ja. Maar, uh... dat, dat wordt misschien een <laughs> beetje lastig. En tegen nee, die tijd nee, hebben, ze, dus... hebben ze nog veel, heel ander materiaal uitgevonden. Maar, okay. maar u meent het serieus. Het is ja. geen grapje dat u maakt. U wilt in een plastic zak begraven worden. Ik ja, vind het toch is... een naar idee. Maar waarom, waarom in een kist? Vertel me. Nou ja, het, het ziet Omdat... er toch iets comfortabeler uit. Oh ja. Ja. ja, maar u praat nu met iemand die gaat eerst allemaal watjes in een doosje doen als de hamster overleden is. Omdat ik het zielig vind om hem zo in het kale doosje te leggen. Maar dus, dus dat is. Ja. Dus ik wil, ik wil u nou, ook is, liever niet gewoon in een plastic zak ritsen. Het is toch heel, helemaal niet zielig? Het is toch gebeurd en je merkt toch niet waar je. Uh, Hebt u de illusie dat u voelt waar we u in op? Of nee, klinkt? dat is ook zo. En zo'n houten kist lijkt me ook helemaal niet fijn. Nee, en met zo'n kijkgaatje. <laughs> dat er nog weet ik hoeveel mensen naar je komen gluren. Maar en... mevrouw Nieuwenhuizen, u bent 81. Het, het, het, als, als, de, als de kansberekening een beetje stand houdt... dan bent u sneller zover dan ik. Dat lijkt me ook wel. Dus... En zei je vannacht. Weer hard gaat rijden. Nee, hoezo weer? Nou ja, dat gebeurt nogal, heb ik begrepen. Nou, af en toe een beetje. Maar. Ja, dat ook... <laughs> Spreekt dat dan niet tegen? Nee, maar nee, dat is waar. Godzin. Nou... Nou, mevrouw Nieuwhuizen, ik, vind het... ik, ik weet niet. Ja, ik moet nou, even aan het, het idee wennen. Je hoeft het ook niet te weten, als het maar als vraag, vraag uh, door kan gaan. Ja. Of dat mag, of iemand dat Ja, wil. dat we dat in ieder geval even... En een kartonnen doos vindt u ook niet. Uh. Nee, dat uh, dan uh, vervoert... Uh, nee, nee, dat vind ik ook niet. Zo'n plastic zak. Als u een plastic zak wil, dan gaan ja. we kijken of dat kan. Kijk, ja, waarom heel, ook niet. een heleboel aziatische landen uh, legt hier in een doek. Dat zou ik nog liever willen. Oké. Okay. En dan ga je op de branden stapelen, nou... Waarom mag het dier dan niet in de plastic zak? Ja, maar u kunt niet in een plastic zak uh, gecremeerd worden, hè? Dat kan niet. Dat nee? gaat zo stinken. Nou ja, het stinkt toch wel. <laughs> ja. Maar wacht, wilt u nou begraven of gecremeerd? Dat ik nee, het gecremeerd, zeg. Begraven dan... Begraven in de plastic zak? Nee, gecremeerd. Gecremeerd in de plastic zak? Ja, als je begraven wordt, dan neem je nog weer twee vierkante meter in beslag. <laughs> Nou, ja. ik vind, mevrouw Nieuwenhuizen, ik vind u bent die twee vierkante meter meer dan waard. Geweldig, maar ik hoef het niet. Nee, oké, okay, nou dan is het dan duidelijk. Ik, ik ga op zoek naar een antwoord. Ik hoop dat iemand me even belt op 0800 ja. 1121. Het moet wel een deskundige zijn, een nou, vrouwenkulantwoorden. Nee, uit. dat is ook zo. Het moet wel een plastic zakkenkenner zijn. Bijvoorbeeld, ja? Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik hoop dat ik het even nog op kan lossen. Het kan om nou, ja. half uur. Ik, volgende week haal ik ook nog wel. Ah, dat vind ik fijn om te horen. Dank u wel. Ja, uh... Dag. Leven in een doos, dat mag wel. Living in the Box was dat. Maar de vraag van mevrouw Van Nieuwenhuis is of zij gecremeerd mag worden in zo'n lijkenzak van de politie. Dat wil ze graag. Maar mag dat? 0800 1121, als je het weet. Johan, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Ik heb de oplossing van jouw crypto... Oh ja, laat ik dat vooral niet vergeten. Kop van een gebied was de opgave en de oplossing moet bestaan uit tien letters. Nou, kom maar door, Johan. Nou, ik had die letters nog niet eens geteld, toen wist ik het al. En ik ben normaal nooit heel erg uh, goed in die dingen. <laughs> maar, maar het is uh, Rayonhoofd. Rayonhoofd, ja, hoe makkelijk kan je hem maken? Ja, maar jij zei erachteraan... Maar ja, toen wist ik het al, hoor. Dat was niet de laatste de finale hint. Jij zei erachteraan, het is een heel actueel... ja. Item. En toen wist jij het natuurlijk al. En ik loop al de hele nacht met de steden tocht in mijn kop. Dus uh, <laughs> ja, ik had straks al gebeld om te vragen als, stel dat hij was doorgegaan vandaag, ja. hadden jullie geen zendtijd gehad? Um, nou nee. Nou, Nee, want <laughs> tot drie uur, want om half vier is de start. Ja. En dan denk jij dat, uh, de, dat de NOS het had overgenomen? Dan had de NOS gezegd, Astrid, uh, snipperdag vandaag. Verpusten nou, dat vraag ik me dus af, hè? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, ik heb het me, ik heb het me natuurlijk deze week ook danig afgevraagd. Ja. Maar um, volgens mij, nou nee, ik, een toch dan had ik inderdaad had ik naar huis gemogen. Dat nou, denk ik ook. Ja, of gemogen, gemoeten, want ik had natuurlijk helemaal niet gewild. Dus, ik zou dan toch nog bij de NOS gezegd hebben, maar ho ho, ik wil gewoon blijven zitten voor het menselijke deel. Nou, dat was, dat was misschien een oplossing geweest. Dat, had, dat was mooi geweest. Zo Af en toe even schakelen met Friesland. Ja. En dan ik hier in de studio met verhalen over de Elfstedentocht van 97... en over de Elfstedentocht van 63... En ja, over de Elfstedentocht... Vragen daarover. Vragen, antwoorden, ervaringen. Nou, dan Vraag weten we dat vast voor over twee weken. Wat zeg je? Weten we het vast voor als de Elfstedentocht alsnog doorgaat? Uh, volgende week gaat die door. Volgende week? Donderdag ja, toevallig? Ja. Don, of donderdag of vrijdag? Uh, nou, zet maar op donderdag. Oh, oké. Okay. Dan hebben we het al gehad. Dan kunnen we, uh, kunnen we nabeschouwen in nachtzuster. Ja. <laughs> maar Jan, heb je een beetje meteorologische kennis... of zuig je dit nu uit je wishvolle duim? Nou, het is natuurlijk... Uh, ik hoop het. Ja. En het zou best eens kunnen, die theorie van meneer... Hoe uh, weet je nou? Die Weerman. Ja, welke? Uh, ah, nee, uh, Riemstra. Oh ja. De nou, weerman, ja. Dat zou best kunnen en ik denk dat het heel goed zou zijn en ik hoop het natuurlijk voor gans harte. En het is in, meen ik, 84 ook gebeurd. Oh, oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. 85, 86? Of die, 84, 85. Ja, die, die jaartallen weet ik dan weer niet uit mijn hoofd. Maar in, in, in die richting is het ja. ook gebeurd. En wat die mevrouw van zo net betreft. Ja. In een plastic zak weet ik niet zeker, maar ik heb alvast wel bedongen... toen ik destijds mijn, mijn uh, begrafenisverzekering afsloot... Oh jee. ...dat ik in een kartonnen doos begraven wil nee, worden. Nee, wat is er? Er gaat weer een wereld voor mij open, Johan. In Engeland is het heel gebruikelijk. Ja. En hier een, een begrafenis uh, of zo'n verzekering begint met een M, eindigt met een A. Die hebben daar een overkist voor. Een wat? Een overkist. Overkist? Ja, dus dan zetten ze als het ware een kist zonder bodem over die kartonnen doos waar jij in ligt. Ja. En dat is een, een, een, een hele stevige doos, daar is niks mis mee. Is dus niet dat als je, je, dan naar, als je die dan gaat verplaatsen dat de bodem eruit valt, zoals ik altijd heb nee. met kartonnen dooswerk? Dan je... met een hele grote taart. Ja. Klopt <laughs> die op de grond. Nee, nee dat is echt, ik, in Engeland is het al heel gebruikelijk. Het is toch ja. van de zotte dat je drie dagen of vier dagen opgebaard ligt in zo'n mooie houten dure kist. Ja. En vervolgens ga je naar het crematorium en ze schrijven het hele zwikje in over. Ik vind het belachelijk. Ik heb ook bedongen dat ik pertinent geen bloemen wil hebben. Maar als er één moment is, Johan, om niet meer aan het milieu te denken... Ja? Dan is dat toch het moment? Oh nee, je moet natuurlijk de, de, de aarde goed achterlaten voor je kinderen. Ja, maar denk eens nou, we zitten nu op het moment met 16,5 miljoen Nederlanders al. Ja. Die zijn in een tijdsbestek van nu en 100 jaar dood. Ja. Allemaal. Ja. De volgende generaties. Die, die, die, die. Maar nu wel, dat moet binnen nu en 100 jaar, uh, daarmee moet de aarde belast worden. Ja. 16 miljoen kisten. Dat is heel erg veel. Ja, je hebt gewoon gelijk. En als we nou een aantal dingetjes weglaten, onder andere dit. Ja, ja het kan net zo makkelijk hoor. Het is puur voor de bühne. En die bloemen, en die dure kisten. En, ja. en, en iedereen klaagt en moppen tegenwoordig op die begrafenisondernemers... dat ze mensen een poot uitdraaien. Ja, nou, dat is ook wel ik een beetje zo doen, soms. Maar men klaagt erover. Nou, ja. dan denk ik dat we een aardige oplossing kunnen hebben. Nou, Johan, ik, uh, ik weet ik het vast. Ik wil ja. in een kartonnen doos. Okay. En of een plastic zak kan, dat weet ik niet, maar ik denk het <laughs> wel. Nou, als iemand het wel weet van die plastic zak, 0800-1121. Dankjewel Johan. We vragen het volgende week aan een rajonhoofd. Oh, hé, hey, ja, dat, daar ga ik even helemaal aan voorbij. Je hebt een prijs gewonnen, natuurlijk. Doe maar een paar noren. Oh, ik dacht dat je zou zeggen, doe maar een grote kartonnen doos. Ja, God, wat heb ik die al vast? Nee, noren, dat, is, dat kan tegenwoordig niet meer met de bezuinigingen bij de publieke omroep. Oh, okay, nee, het, nou, wordt een, het wordt een kleinigheidje. Oké. Okay. Maar je krijgt het toegestuurd in een... Uh, in Karton, een discrete kartonnen ja. verpakking. Ik ben zeer vereerd. Dankjewel, Johan. Hoi, hey, bedankt. Dag. Hi. Judith. Hoi. Hallo. Hoi. Ik hoorde net ook die vraag van iemand me begraven. Ja. Um, volgens mij kan ze niet begraven worden in zo'n zak, want die zijn best wel dik en uh, luchtdicht, zeg maar. Ja, nee, maar ze wilden gecremeerd worden in zo'n zak. En dat mag volgens mij niet, want het is heel milieu-onvriendelijk. Ja. Maar, um, ze is heel vroeg weduwe geworden en die heeft haar man ook inderdaad in lappen gewikkeld. En is uh, zo gecremeerd. Dat mocht? Dat mag. Oké. Okay. Uh, zeg maar niet, uh, niet absoluut meer ingewikkeld, maar als een soort uh, ja, doeken, ligt er iemand onder, onder het laken, uh, onder de doeken. Heeft ze hem zelf ingewikkeld en dan ligt hij op een soort bran brancard en daar werd hij in uh, gecremeerd. Maar um, wat was de reden dat ze dat wilde? Nou, ook de, de kist. En, het, uh, en zij is uh, antroposofisch. Dus uh, inderdaad heel erg milieubewust. En uh, uh, onbespoten, gezond. Uh, nou, de ja. wereld nalaten. En dat was, uh, dat was gewoon helemaal geen probleem ook eigenlijk. En hoe was dat voor jullie dan? Want was hij ook opgebaard? Of was hij... Uh... Ja, hij lag, uh, nou niet drie dagen, zeg maar. Maar nee. inderdaad, uh, zij heeft dus niet een dienst ook in een uh, kerk of in een crematorium. Niet in zo'n afschuwelijke zaal gehouden. Ze heeft eigenlijk uh, thuis in, uh, heeft ze afscheid genomen, met hebben we met z'n allen afscheid genomen. Ja. Uh, eerst heeft ze bij Rui gehoord, uh, een, uh, een uh, ja, bijeenkomst georganiseerd. Toen is hij vanuit de ochtend, uh, is hij door de buurmannen daar naartoe gedragen. Afscheid genomen. Alleen in die lappen of? Uh... Ja, ja. Oké, okay, ja. Die, op die brancard ligt hij dan en dan ligt hij daar in die lappen op. Ja. En uh, nee, dat was wel. hadden wij ook niet allemaal voorzien. Want ze had nog vrij jonge kinderen. Uh, ga je dan. omdat je het niet in zo'n aula wil. en dat je dat dan ook niet uh, kennelijk betaalt. Uh, ga je dan uh, via de achteringang. Uh, naar de oven, heel gruwelijk. En uh, daar werd hij ingeschoven. Oké. Okay. Dus dat was. Uh, dat was wel een heel heftig moment. hadden we ook niet voorzien. Maar uh, het kan allemaal heel goed. Ja. Yeah. Ja, nou als je het maar doorgeeft inderdaad, Vindelijk? van tevoren. Ja. Ja. Nou, dan is er een, in ieder geval antwoord voor mevrouw Van Nieuwhuizen dat zo'n ja. zo plastic zak, het uh, lijkt mij ook niet, want dat zijn inderdaad... Nee, nee, nee, dat nee. mag Ik... zeker niet. Ja. En zeker niet die van de politie, want dat zijn echt dicht, uh, dikke, luchtdichte dingen. Dus. Ja. Maar mooie lappen of iets dergelijks? Ja, als ja. Het en van zij, tevoren... heeft een... zij heeft dat dan ook nog zelf gedaan, als een soort ritueel van afgezet. Oh, jeetje. Ja, heftig, maar goed. Uh, de, wat was er dat... met hem gebeurd dan? Um, hij had heel zwaar suiker. En uh, oh, daardoor werden zijn aders... Uh, dan ging hij helemaal het mis. En uh, nou, hij heeft een uh, vreselijke lens gehad, maar goed. Ach, wat naar, en, ja. Het, uh, ja, maar in ieder geval de vraag... Uh, het kan makkelijk. Nou, dan, uh, dan is die vraag voor mevrouw van Nieuwhuis in ja. ieder geval beantwoord. Dank je wel daarvoor, Judith. Hartelijk. Oké, okay, dag. Gert-Jan. Ja. Hallo. Waar zijn al niet van wakker liggen midden in de nacht, hè? Nou. Ja. Ik heb nog een kleine opmerking over dat zoutstrooi of grindstrooi verhaal. Ja. Ik weet van een aangetrouwd familielid van mij, woonachtig in Berlijn, dat hij al in augustus uh, met de overheid daar een contract moet tekenen dat hij in de wintermaanden beschikbaar is om als oproepkracht uh, sneeuw te schuiven of te pekelen of wat dan ook. Ja, ja. Die, uh, Zorgsmaatregelen worden al uh, maanden van tevoren genomen. En dat betekent dat hij dus in de maanden december, januari, februari... in ieder geval niet op wintersport kan. Dat is nee. een ja. consequentie voor hem. Ja. Maar waar ik eigenlijk uh, voor bel met een opmerking ook... over dat staatkundige verhaal van ons ja. in Nederland... Uh, officieel heet dat een constitutionele monarchie... met een parlementair stelsel... Dat is de mooie formulering daarvan. En uit mijn schoolboek uh, Staatsinrichting weet ik nog... dat het eerste hoofdstuk te begon met de verkiezing van de Tweede Kamer. Ja. Maar het tweede en alle volgende hoofdstukken gingen over de gang van een wetsontwerp. En dan kreeg je te maken met de Eerste Kamer, met de Koning, met de ja. Raad van staat en in overeenstemming met de grondwet. En het hele staatkundige verhaal. En uh, dat is als het ware de invulling van dat... Uh, bottom-up, zeg maar, zoals het politico-logisch heet, en top-down. Ja. Dat is het uh, politico-logische verhaal. En uh, daarvoor bel ik eigenlijk, een uh, mededeling, want ik breek wat vaker in, daar moet ik een beetje voor oppassen ook. <laughs> uh, wat mij is opgevallen de laatste jaren al... Dat uh, zeg maar ideologisch gefundeerde volksdemocratieën, het is een mond vol, maar dat, dat daar ook het dynastieke element, wat wij dus in onze monarchie hebben, ja. dat dat daar ook in doordringt. En dan heb ik drie voorbeelden, heel uh, recent ook, dat in Cuba Fidel Castro zijn machtoverdracht aan zijn broer dat in Noord-Korea de familie Kim uh, van, de, van vader op zoon gaat... en dat onze huidige problematiek in Syrië, de huidige president Assad... ook de zoon is van zijn vader, Assad. En dan zitten we dus eigenlijk ook gelijk weer in de, de, de hedendaagse politieke nadigheid. Uh, dat ook, precies wat ik zeg, uh, ideologisch uh, bottom-up... maar als het erop aankomt, top-down... En dat hebben we zelfs in de Verenigde Staten. We hebben de Kennedy-familie, de Bush-familie, de Clintons. Dat zijn presidentiële systemen waar toch het dynastieke element, dat is eigenlijk het motto van mijn verhaaltje, uh, duidelijk aanwezig is. Ja. En, uh, nou ja, goed. Niet al te moeilijke verhalen op dit tijdstip. <laughs> Heel goed. Heel maar goed. Ja. Ik wilde dit toch even kwijt, omdat het ons stelsel behoorlijk stabiel is. Met alle mits en maren. Maar mijn motto is ook dat we moeten houden zoals we het hebben. Dat is als het ware het slotconclusie. Kijk, dat is nog eens een mooie afronding. Dank je wel. Oké, okay. even kijken hoor, wat er nu nog niet beantwoord is. Ja, de vraag: hoe is het met de vissen onder het ijs? Moet er moet toch iemand zijn die dat weet? 0800 1121. Als je weet hoe het met de vissen gesteld is. En uh, ik kan me voorstellen dat je niet gecheckt hebt hoe het met de vissen is. Maar hoe gaat het met vissen als er ijs in de sloten ligt? Hoe overleven ze dan? Krijgen ze dan zuurstof? Dat is eigenlijk de vraag. 0800 1121. En dan heb ik eigenlijk alleen de vraag nog over de nagels. Is het zo dat mensen in tropische gebieden waar ze niet te veel sokken dragen... Uh, hun nagels dan sneller groeien? Is de buitenlucht daarop van invloed? 0800 1121. Miep, goeienacht. Ja, nacht. Ja. Oh. Uh, ik heb nog eventjes een antwoord voor die mevrouw Nieuwenhuizen. Ja. Ik ben zelf ook ruim 81. Ja. En toen ik 75 was, werd toen, ben ik met de kinderen een uh, weekje weg geweest. Ja. En toen vroegen zij: Jij kwilt. Zou jij niet jouw eigen lijkwaarde willen kwilten? Nou, daar heb ik ook even over moeten denken. Maar toen heb ik de hele winter gebruikt om van een mooie stof met een katoenen uh, voering een, een lijkwaarde te kwilzen. Nou, dat ziet er prachtig uit. Dat ligt bij mij in een, uh, ja, inderdaad, in een zak in de kelder te wachten... tot het moment dat het met mij zo is. En dan hoef je helemaal niet in een kist... En je kunt heel mooi gewikkeld worden. Mijn jongste zoon zei, wat zou jij lekker zacht liggen? Oh. Nou, dus het is en een plastic zak. Nou, ik geloof nooit dat de politie, die vervoert iemand alleen daarmee. Maar die gaat nooit, kan ik me niet voorstellen, dat je in een plastic zak gecremeerd wordt. Uh -huh. Want ik kreeg ook de, de, de, de oproep. Om alleen katoenstoffen te gebruiken voor die dijkwater. Want die oproepen, bij wie had je dat gecheckt dan? Of bij een uh, uitvaartondernemer. Oké, okay, en die zeiden dat kan. Ja. ja. En dan ga je alleen, omdat je draagbaar moet zijn op een plank. Maar hoe dat, of ze die mee, uh, Of dat je zo dan in de oven geschoven wordt. Zonder plank, dat weet ik niet. En dat interesseert me eerlijk gezegd <laughs> ook niet. Maar, maar um, het is wel een raar idee dat je dan zo zit te werken aan, uh, ja, aan je allerlaatste... Ja, een mooie voorbereiding aan idee om met je, met je eigen dood bezig ja. te zijn. En daar hoef je toch niet bang voor te zijn. De dood hoort bij het leven. Ik vind het bijna zonde van het kleed ook. <laughs> dus het, is zo, het klinkt heel mooi, hard aan gewerkt. Ja, het ja, is gewoon heel, heel meditatief om daarmee bezig te zijn. Ja, ja. ja. Nou, dus ik, zou, ik kan me niet voorstellen dat de politie die gebruikt zo'n plastic zak als vervoer. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarin gecremeerd wordt. Maar dat weet ik niet. Nee. Goed. Ik hoop dat u daarmee... Uh, en en uh, je kunt heel gemakkelijk in een vijver een wak houden door daar bijvoorbeeld een bal in te leggen. Ja. Ja. Dat be, beweegt, het, het water blijft bewegen door de wind... die die bal toch een heel klein beetje heen en weer beweegt... en je houdt het wak open. Dat is een goede tip voor de mensen met vijvers. Ja, naar aanleiding van de vraag hoe het met de vissen in de sloten ja. gaat. Ja. Nou, nou, Miep, ik vind het een mooi verhaal. Ik hoop dat uh, mevrouw van Nieuwenhuizen er iets aan heeft. En dat oh, je ja. dat, uh, dat kleed nog heel lang in de kast laat liggen. <laughs> dat hoop ik zelf eerlijk gezegd ook. Oh, dat mooi. gewoon klaar. de kinderen, die weten het. Of? Nou, goed geregeld. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dag. Goedenacht. Dag. Uh, John. Of John. Goedemorgen. Hallo. Uh, ik wou iets zeggen over die vissen. ja. Want daar deed je een oproep voor. Ja. Ik heb zelf vroeg ook vissen gehad. En uh, mijn werd altijd verteld... ...vissen die in de winter uh, leven onder het water... ...die krijgen hun zuurstof toegediend via de planten die op de bodem groeien. Daar halen ze hun zuurstof oh, uit. Oh, natuurlijk. Ja. Dus ze, ze stikken als het ware dus niet... Maar in het water zelf zit natuurlijk ook zuurstof. Ja, alleen als je. Uh, hoe langer dat helemaal afgesloten bl blijft door het ijs, hoe minder dat nog in het water zit. Ja, maar er is altijd een zekere stroming onder het water. Hè? Dus er wordt altijd water aangevoerd uh, uh, van verschillende kanten. En via de wakker komt er ook nog uh, lucht als het ware onder het ijs voor een deel. Oké in aanraking met dat gamaal en dergelijke. Maar in ieder geval, de meeste krijgen wel uh, gewoon zuurstof via de planten. Nou, dan, dat is toch uh, fijn om te weten, dat er niet massaal ja. dode vissen boven komen drijven als het straks gaat dooien. Nee, nee, ja, dooien, en, dooien. Dus ja. zeggen, ze, ze zeggen ook wel eens, uh, zomers, dan zie je ook wel eens, als er dus te veel groei is, dat zijn ook een soort plantjes en uh, dingen, dan gaan de vissen weer dood. Dus dat is natuurlijk ook weer niet goed. Dus dat is weer te veel van het groeien. Ja, daar zit wat in. Uh, ja, en dan uh, wou ik toch nog eventjes wat zeggen over die mevrouw van die, uh, yeah. van die begrafenis. Ik heb het dan zelf uh, meegemaakt uh, in 2008 uh, met mijn vader, die toen uh, overleden was. En die had toen uh, zelf helemaal niks geregeld. Want dat, dat soort dingen, die kom je ook uiteindelijk allemaal tegen. Hè? Want... Dan komt er zoveel op je af en wat je dan zoveel nog niet weet en uh, wat je dan uiteindelijk dan allemaal moet regelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb ik het dus voor mezelf ook allemaal geregeld. Oh, wat goed van je. Ja. En, het is, en het is eigenlijk bij elke uitvaartondernemer, dan kan je gewoon langsgaan of je belt even op. En dan moet je vragen naar een eigen wilsbeschikking. En in die eigen wilsbeschikking dan kan je beschrijven hoe jij je uitvaart wilt hebben. Ja. En, als, en als je dat dan hebt, dan staat dat op papier. Want als je het alleen maar mondeling tegen familie of kennissen vertelt... dan is dat geen bevestiging in die zin uh, dat ze dat ook naleven. Oh, oké. Okay. En uh, het is ook zo, uh, wat ik ook net hoorde, van, uh, dat ze me, met een plank dat ze je erin schuiven. Nou, je moet dat uh, zo zien als een soort pizza... <laughs> die ook in de oven schuift. Ja, het klinkt heel komisch. Op een soort ijzeren ding. En daarmee schuiven ze als het ware ook uh, uh, laat maar zeggen, de kist verder de oven in. En dan trekken ze gewoon met die stang waar die uh, ding dus aan zit... trekken ze hem er gewoon uit. Dus zo kunnen ze ook gewoon een mens erin schuiven. Ja, dat is ook ja, heel, logisch. heel logisch. Oh, wat die heb je nu dat aangezet dat ik mezelf opeens heel hard hoor? Wat zeg je? Ja, precies. Volgens mij heb je je radio aangezet. Nee hoor. Oh, ik hoor mezelf opeens heel hard. Nou, dan, dan ga ik even afronden. Dank je wel voor je verhaal, John. Nou, hoor uh, in me uh, Ja, maar ik heb nu toch afgerond. Laten we het nu maar zo laten. Oké. Okay. Dank je wel. Goed. Doeg. Doeg. 0800-1121. Lupo. Ja, goedenavond, Astrid. Hallo. Hallo. Zeg het uh, ik hoorde een vraag over uh, de vissen onder het water. Onder het, onder het ijs. Hoe zit dat? Ja, precies. En, uh, ja, nou, je moet zo zien, in de, in, normaal zit er in de lucht bijna 20% zuurstof. En in water zit veel minder zuurstof. Vissen hebben ook zuurstof nodig. En als er ijs op ligt, dan kan er geen zuurstof in het water toetreden... zoals het normaal overdag in de zomer gebeurt. Maar... Het zou natuurlijk raar zijn, die zuurstof is zomaar niet op. Dan zou je ook overal duizenden dode vissen zien liggen na een paar weken ijs. Maar dat is dus niet zo. Maar ik herinner dat... me echt vroeger na, als, het, als er ijs was geweest... herinnerde ik me de uh, dode vissen in de sloot. Ja, maar, maar dat heeft te maken, waar is dat? Kijk, nu even naar de zomer, als er een riool overstort is... met uh, een hevige regenbui en er komt vuil water in de sloot... Dan ziet, ...dan ziet iedereen de brandweer bezig om dode vissen eruit te halen. Dat komt gewoon omdat er in dat vuile water te weinig zuurstof zit. Dat komt dan in de vijvers die wel schoon water hebben... ...maar dat wordt verdreven, dat schone water, dat vieze spul komt erin... ...dan hebben die vissen geen zuurstof meer... ...en dan zie je ze gewoon met de, met de bek boven water komen... ...dan gaan ja. ze naar lucht. Ja. Ja, dus, maar als er ijs is, dan krijgen ze op de duur... Wanneer het lang zou duren, zouden ze ook te weinig zuurstof kunnen krijgen. Maar als er geen sneeuw op het ijs ligt en de wind strijkt er gewoon overheen, het ijs is min of meer diffuus. Er treedt altijd wat zuurstof toe, ook al ligt er ijs. Alleen, eh, het is afhankelijk van de hoeveelheid zuurstof die nog aanwezig was. Of is die voorraad nog aanwezig voor een deel, dan kunnen de vissen dat heel lang uithouden. En uh, je kunt ook vaak zien, en dat, ja, dat weet men niet uh, als je niet altijd in de natuur kijkt, maar als je op een groot meer bent in de winter en je staat op het ijs en de wind komt uit het oosten en het water is in beweging onder het ijs, dat kun je zien, want er zitten wel eens takjes in, plastic zakjes kunnen erin zitten. En je kijkt zo door het ijs naar beneden en dan zie je bijvoorbeeld dat, dat uh, het water van, van west naar oost stroomt. En... Uh, dan is de wind op dat moment uit het oosten. En dan ga je de volgende dag weer kijken... en dan blijkt ineens dat het water de andere kant uitstroomt. Nou, dat is dan voor onze mensen hier bij de meren... is dat een teken dat de wind, en dat gebeurt dan ook... de dag daarop uit de andere richting komt, uit het westen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan weten wij ook dat het doorkomt. Oh. Uh, maar dat heeft... Allemaal met elkaar te maken. Het zijn allemaal natuurkundige processen. Die vissen, dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Dus je, je kan niet alles daarover vertellen, maar dat, is, dat, dat zou te ver voeren. Maar ik, ik zat net even buiten te kijken hoe het weer is. Want uh, ik, ik moest even weten hoe, hoeveel graden. dat vriest. Ik had gelukkig wel geslapen hoor, maar ik ben de afgelopen dagen veel met het ijs bezig geweest. En dan begrijpt u wel, dan hou je alles in de gaten. En dan, uh, dan ga je op tijd even kijken. Maar de wind, die schift ook uh, voortdurend op dit moment. En als ik dat tegen mensen zeg, dan kijken ze mij aan. en zeggen wat is dat nou weer? Schiftende wind. Yeah. Eh? Ja. Yeah. Nou, ja, men denkt dan aan melk wat schift. Yeah, dat precies. weet men wel. Maar, yeah. maar schiftende winden, nou, dat is een zeemansuitdrukking. Schiftende winden en uitgaande vrouwen. Zijn niet te vertrouwen. Nou, sorry hoor. Ja, dat klinkt dat wel heel onaardig. Ja. Nee hoor, maar dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar dat is gewoon een uitdrukking. En uh, dat uh, heeft niks te maken natuurlijk nu in deze tijd. Dat is van vroeger. Maar uh, zuurstof moet in het water zijn. Anders kan een vis ook niet leven. En uh, uiteraard, wat ik, dat is even mijn nou ja, eindconclusie. Als het terugloopt, dan moet je zorgen dat daar uh, voorzieningen voor zijn. En daarom. Uh, in de zomer gaat de brandweer dan vers water erin bompen. Waar wel zuurstof in zit om het uh, te verbeteren. En in de winter bij een wak. Daar zou er wat in kunnen komen. Maar er zijn natuurlijk maar heel weinig wakken. En als je naar een oppervlakte kijkt. bijvoorbeeld Bij een weer, meer. Nou daar zijn weinig in wakken. Of er moet al een kistwerk zijn. En als er een kistwerk is. Dan kan er uh, wel weer uh, die rechtstreeks water naar boven komen. Wat zelfs op het ijs komt te staan. Of eronder zit. Dat maakt allemaal niet uit. Maar uh, ook het verhaal van. De planten die zuurstof geven, planten hebben normaal om te kunnen leven zelf zuurstof nodig. Ja. En als ja. algen in, in het water zitten, dan gaan algen die gaan zuurstof gebruiken uit het water. En zitten er nu veel algen in, ja. dan... Uh, dan wordt er veel zuurstof gebruikt en gaan de vissen ook dood. Dat gebeurt ook in de zomer. Oh, oké. Okay. ik moet je even onderbreken, want er hangen nog heel veel mensen en we hebben nog maar ja. vijf minuten te gaan. En volgens mij kun jij uren praten over ja. schiftende winden. Ja, nou, <laughs> maar het ene heeft met het andere te maken, ja. Het lijkt ja. Een maar goed, nee, dankjewel. Ik dit even aangeven. Een hele dus... korte vraag nog. Ja. Komt die tochter? Uh, nee. Ah, oh, dat, dat is persoonlijk hoor, niet, niet nu, want, want, en dat heeft met diezelfde uh, opmerking te maken. Kijk, het wordt afgaande maan en we krijgen een dooiaanval, en ik heb verteld van die mollen, nou ja. dat gaat wel door. Dus we krijgen een dooiaanval en als die dooiaanval langer dan een week duurt, dan moeten de gemalen weer aan, dan gaat het water weer stromen en dan duurt het 14 dagen wanneer die gemalen stilstaan dat het uh, water dan ook pas stilstaat. De, de, en, en dat is een, een cruciaal moment. En dan zitten we al in, in maart. Nou, dan, dan zie ik dat. Dat we niet meer. Leuk, nee, nee, dankjewel. Nee, dat, ik moet afronden. Ik uh, ga eventjes contact maken met de Filipijnen. Dus hoe langer die blijft hangen... hoe meer het de publieke omroep kost. Maar dankjewel je voor je verhaal. De uitzending verder. <laughs> ja. Dag. Ja, want Martin... die uh, sprak ik via de chat. Die zit namelijk op de Filipijnen. En die draagt geen sokken. En dat is eigenlijk de enige vraag die nog open staat Martin... Ja. Ha, we hebben contact. Ben ik. Dat is fijn om te horen. Ja. Um, ik sta hier uh... op mijn blote voeten. Ja. Bij ons in de juist. Heerlijk. En dat verhaal van schoenen, dat klopt toch echt niet hoor. Want uh, vingernavels groeien hier een stuk sneller dan teenavels. Terwijl bijna niemand hier schoenen draagt. Ja, is toch aan de andere kant ook wel weer jammer. Want daarmee is dus het hele verhaal van de teennagels en de vingernagels... uit het begin van dit programma weer onderuit gehaald. Dat de uh, teennagels minder snel groeien dan de vingernagels... omdat mensen sokken en schoenen dragen. Maar ja, jij hebt ze niet aan, die sokken. Nee, nee. En ik heb het hier ook even rondgevraagd. <laughs> en mensen zeggen van, nee natuurlijk, mijn vingernagels groeien veel sneller dan mijn uh, teennagels. Aan wie heb je dat zoal dus gevraagd? Dat uh, dat, van jou, dat klopt niet. Ik denk dat dat gewoon uh, globaal is. Bij wie heb dus je het gevraagd, Martin? Van aarde. <laughs> Martin? Oké. Okay. Martin? Ja? Aan wie heb je het gevraagd? Oké, okay, tot ziens. Nou, we zijn... Dag. Is... Dag, tot ziens. Wat doen benieuwd slecht. Oh, oh, je hangt gewoon op, Is ook goed. goed. Maar Martin, op de Filipijnen, bij mooi weer, heeft uh, in, in ieder geval ook dat zijn vingernagels sneller groeien dan zijn teennagels. Dus die, dat verhaal van die sokken, dat klopt niet helemaal. Tenzij er natuurlijk wat jaren overheen moeten. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. 0800-1121. Rienes, goedenacht. Goedenacht. Wat kan ik, ik voor je doen? Ik reageren op de visuistrit. Ja, nou, vertel. Nou, wat mijn ervaring is dat naarmate het water kouder wordt, de vis minder gaat eten. En het schijnt ook zo te wezen dat hij zijn hartslag kan verlagen. En dan uh, gaat hij gewoon tegen de bodem aanleggen. Uh, Onderwater is heel veel uh, zuurstof. Het wordt ook vastgehouden door het ijs. Ja. Maar in een hakken, je een wakhakker, dan krijgt zuurstof stijgt naar boven. Dan verdwijnt de zuurstof juist. Ja... Uh, Waarom jij veel vissen ziet die dood zijn, zijn, zijn ook vaak grote vissen. Oh. En dat is omdat er eigenlijk niet uh, het water, te weinig water staat om de vis te laten overleven. Dus het ijs komt bijna vlak bij de bodem. Oh, dat zou wel kunnen, inderdaad, bij ons in de sloot. Ja. ja Ach, en daarom die, die, die sterft eigenlijk, dus zou er meer gebaggerd worden, dan zou die grotere vis ook een overlevingschans krijgen. Goos. En eigenlijk niet vast komen te zitten in het ijs. Duidelijk Rinus, dankjewel. Ik hoop dat het zo is. Ja, dat hoop ik ook. Als het onzin is, het is het weer zonde van de zendtijd. Dank je wel. Ja, wel rustig straks. Ja, dank je wel. Dag. Uh. Mevrouw Hilarius, goedenacht. Ja, nacht. Ik luister vaak naar uw programma. en Ik lig in het verpleeg verpleeghuis. Ach. Um, even over de vissen. Ja. Dat, uh, die houden in de winter een soort winterslaap op de bodem. De planten geven in de winter geen zuurstof af. En wat je kunt doen als je wakken hebt, maar die mag je niet zomaar in het ijs slaan. Want de schokgolf daar veroorzaakt hersenbeschadiging uh, de, bij de vissen en de salamanders. Dus je moet voorzichtig een wak maken, inderdaad. Met die bal is een goed idee. Ja. En als je nou die bal er weer uithaalt... dan moet je wat water eruit halen. Want er komt een laagje lucht... Oh, slim. Ja, ja en het ijs. En dan groeit het ijs niet meer aan. En dat is, uh, de, dan hebben we het natuurlijk alleen over vijvers. Want in de sloot wordt het heel lastig... om gewoon een bekertje water eruit te halen. Dat denk ik ook. Maar ik heb het ook inderdaad over... Vijvers in particuliere tuinen. Ja. He? Nou, goede tip, dank u wel. Alsjeblieft. Goeienacht nog. Dank u wel. Dag. Jos? Ja, hier met Jos Bruin. Hallo, Jos Bruin. Ja, ik uh, wil nog een opmerking maken over de dood. Ja. Die lijkwaarde. Ja. Nou, ik vind uh, de combinatie met die vissen vind ik heel mooi. <laughs> Want als je te veel denkt over de dood. Ja. Dan wordt het leven zo, zo dood eigenlijk. Ga je oh. op een doodspoor, vind ik hoor. Oké. Okay. Maar die vissen yeah. onderin de sloot, yeah. die overleven. Oh, gelukkig. Hun manier. Oh. Dat, dat is de bedoeling, denk ik, van het leven. Nou, ik vind het een prachtig filosofisch eind van deze uitzending, Jos. Dank je wel. Oké, oh. okay. tot... Uh... Nou ja, ik heb ook gehoord. Wel rusten. Vond ik ook wel mooi op? Ja, precies. Wel rusten, Jos. Doeg. Dit was Nachtzuster voor vandaag. Volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. En kun je ook weer bellen met alle vragen waar je mee rondloopt. Ik hoop tot dan. Dag.